Oh, nog een, keer, nog een keer, goedemiddag. Goedemiddag, helemaal goedemiddag, heel fijn. Uh... Neem we gewoon samen deze microfoon. Oh, maar we maar één. We kunnen met z'n tweeën. Ja, dat weet ik, maar deze doet het prima. Zo. Oh ja, oké. Okay. Ja, pardon, ik ben gevallen, ik mis de leuning van Popke Bakker die hier al sinds jaren staat die is gebeurd... toen een vrouw, een dichteres, viel en haar enkel brak. En toen hebben we gevraagd om dat die leuning. En die is er niet meer, dus ik gleed uit. Nou ja, ik heb niks gebroken, dus het gaat allemaal goed. Oké, okay, welkom. Welkom op deze fantastische... Ik zie heel veel vrouwen in het publiek. Uh, Mannen zijn ook welkom... Want ik hoorde net van een paar mensen... God, mogen mannen binnenkomen? Ja, hier leren ze nog iets van, denk ik. Gewoon om vrouwen poëzie te horen voordragen. Oké, okay, uh, dan mag jij wat zeggen. Kom op, ik ben nog een beetje van streek. Ja. Omdat ik viel. Nou, Yvonne, uh, ik ben blij dat je weer uh, rechtop staat. Heel goed op deze fantastische middag. De seizoensopening van uh, het programma van ruighoort en ook de eerste het woord in ruighoort uh, van dit jaar. En geen mooiere dag dan Vrouwendag om dit te beginnen. En uh, we zien dat vele vrouwen, ik ben helemaal ontroerd, uh, gehoor hebben gegeven aan de oproep om uh, naar ruighoort te komen en samen met ons Vrouwendag te vieren. Ik heb uh, de stropdas van mijn vader omgedaan, die heb ik van hem georven en uh, dat heb ik gedaan vanwege Hatshepsut, de Egyptische uh, farao. Zij, uh, haar vader had geen uh, mannelijke opvolger. En toen dacht ze, weet je wat, ze hebben zo'n ceremoniële baard, ik hang die baard van mijn vader om en ik ga het gewoon doen. En zij heeft de Egyptische oudheid in haar regeringsperiode tot een grote hoogte gebracht. Is culturele uitwisselingen gaan doen, onder andere naar het land van Punt, wat ergens ongeveer ter hoogte van Zimbabwe ligt. En ze heeft daar uh, wierookbomen uh, gehaald in die expeditie. Om te zorgen dat bij haar tempel haar goddelijke vader, een, een zon in de hemel. Uh, die wierhoekboompjes kregen. En daar hebben ze nu nog de, de, de overblijfselen, de, de wortelkluiten van teruggevonden. Maar Hatshepsut, ja, de mannen die naar haar kwamen... hebben haar overal in de tempel uitgebikt. En dus je ziet alleen haar contouren nog. Uh, maar de rest is echt fantastisch. Haar gevolg van... Mensen die met haar meegingen. Iemand die zijn zandaal uh, weer aan, aan aan het knopen is. De vorsten van het land, pont de koning en de koningin. En hun dochter. Het waren mensen die het leven goed gingen. Het waren een beetje stevige mensen. En ze hadden een mooie mollige dochter. Dat alles is in die tempel weergegeven. Je ziet gewoon van... Nee, niet zoals bij Ramses bijvoorbeeld. Allemaal gruwelijke oorlogen. Uh, nee, een, een prachtige... Koningin was dit. Ja, wat mij opvalt is natuurlijk ook in de jaren 60 toen uh, kregen we poëzie in Carré, wat binnenkort ook weer terugkomt naar 60 jaar. En in, toen waren alleen maar mannen waren daar. Er waren ongeveer twee vrouwen gevraagd, Fritsie Harms de Beek en nog een vrouw, maar die durfde niet toen. Dat is krankzinnig, want nu in de loop van deze jaren zie je dat er steeds meer vrouwen... Poëzie, bedrijven, optreden. Langzamerhand is er dus een beetje een evenwicht gekomen. En vrouwen en mannen. En er zijn nu heel veel vrouwen. Er zijn meer vrouwen die optreden en poëzie doen dan mannen langzamerhand. Nou, ik vind dat eigenlijk wel te gek. We hadden helemaal geen moeite om vrouwen uit te nodigen. Weet je wel, want er zijn zoveel vrouwen nu die poëzie bedrijven en die hartstikke goed zijn allemaal... En ook zelfs, wat ook heel leuk is, dat is ook dat hele jonge dichteresse, we hebben er vanmiddag één, ze is eigenlijk altijd hier barvrouw geweest, ze is nog steeds barvrouw, maar zij is zo geïnspireerd door wat ze hier heeft gehoord met het woord, dat ze ook poëzie is gaan schrijven. En zij is de eerste vandaag die, een debuut eigenlijk, die dat hier gaat voorlezen. Zij is Samantha Kemna. Een applaus voor onze debutant van vandaag, Samantha. Bijt het spits af en... Nou, hallo uh, iedereen. Dit is inderdaad uh, mijn debuut. Dus vergeef me, ik ben een beetje nerveus. Ik heb dit nog nooit... Uh... Gedaan. En zo jong ben ik trouwens ook niet meer. Ik ben veertig. Dat vind ik niet meer heel, euh, heel, heel, heel jong. Ja, dat, dat klinkt zo. Euh. Ja, is goed. Ik heb een, een stuk geschreven euh, nou ja, over mezelf en over vrouwen. En euh, ja, als het niet met je resoneert, dat kan. Dat vind ik niet erg. Ik ga het toch voor jullie voordragen. Onder de brug brandvuur. vuur. Ik sta hier met woorden omdat ik te vaak heb gezien hoe vrouwen zichzelf terugtrekken voor er überhaupt iets gezegd is. We voelen dat al lang. In een kamer, in een blik, in een stem die net verschuift. In het moment waarop de lucht kantelt, omdat een vrouw te duidelijk praat, te rechtop zit, geen zin heeft om zichzelf weer gezellig bij te schaven. Gezellig, ook zo'n woord, heeft al jaren dubieuze hobby's. Ik ben een vrouw en blijkbaar is dat voor de buitenwereld vaak al reden genoeg om overal iets van te vinden. Van mijn toon, mijn gezicht, mijn lijf, mijn leeftijd, mijn grenzen, mijn volume, mijn stilte, mijn boosheid, mijn zachtheid. Het blijft bijzonder hoe vrouwen tegelijk te veel en nooit genoeg kunnen zijn. Efficiënt is het wel, volstrekt klote ook. En dan die klassieker. Wat ben jij sterk? Ik krijg daar jeuk van. Want vaak betekent het fijn dat jij dit draagt. Dan hoeven wij niet te kijken naar wat het jou kost. Sterk is een handig woord. Je kunt de vrouwen jaren mee laten slepen. Zonder ooit te vragen, wil je even zitten? Zal ik iets van je overnemen? Wie zorgt er eigenlijk voor jou? Sterk is vaak geen keuze hebben en toch opstaan. Sterk is naar je werk gaan met spanning. Die al jaren in je schouders woont. Sterk is blijven praten in een ruimte die liever heeft dat je knikt en een beetje aangenaam blijft. Sterk is s'avonds lopen met je sleutels tussen je vingers. Niet als accessoire, maar als herinnering. Dat veiligheid voor vrouwen iets is wat we zelf maar moeten regelen. Ik ben onderweg. Ik ben er bijna. Ik ben thuis. Zodat iemand weet waar je voor het laatst nog een mens was. En geen verhaal waar later bezorgd over wordt geknikt. Je leert rekenen. Niet met geld, met risico. Welke straat? Hoe laat? Wie achter je loopt? Wie te lang kijkt? Wanneer je lacht? Wanneer je stil blijft? Wanneer je doet alsof je belt? Wanneer je buik al lang weet, hier klopt iets niet. En daarna krijg je advies. Je moet beter je grenzen aangeven. Ja, top. Ik neem de volgende keer wel een flip over mee. Misschien straal je ook iets uit. Ja, dat klopt. Vermoeidheid, achterdocht, patroonherkenning, dat soort werk... En dan de huisarts. Stress. Spanning. Misschien meer rust nemen. Tuurlijk, ik ga even ontspannen in een lijf dat alles bewaart... wat ik al lang los had moeten laten. Want dat lijf vergeet niks. Die hand niet, die te laag landde. Die blik niet, die bleef hangen. Die opmerking niet, die als grap verpakt werd... waardoor jij ook nog degene zonder humor bent. Wanneer je zegt nee, klaar, genoeg. En gelijkheid, die woont niet in speeches. Die woont in salaris in veiligheid, in geloofwaardigheid, in spreekkamers, in werkoverleggen... in wie drie keer moet uitleggen wat een man één keer zegt... en daarna als visionair door de dag mag. Ik zeg iets op het werk, helder, onderbouwd... desnoods met schema's en kleuren... want vrouwen leveren preventief huiswerk... voor ze serieus genomen worden. Er gebeurt niks. Vijf minuten later zegt een man hetzelfde... met minder nuance en meer volume... En ineens hangt de respect in de lucht, alsof hij persoonlijk het stopcontact heeft uitgevonden. Ja hoor, daar is de mannelijke echo weer. Ik wil daar serieus een stempel voor, goedgekeurd door een man. Hoppa, kunnen we door? En dan heb je nog die mensen die tevreden zeggen, maar we zijn toch al heel ver? Ja, ver genoeg voor mooie woorden, voor campagnes, voor panelgesprekken... waar mannen op een podium uitleggen hoe ingewikkeld vrouw zijn voor vrouwen is... In de praktijk moeten vrouwen hun pijn nog steeds toonbaar maken. Niet te fel, niet te lastig, niet te luid, niet te boos. Wel helder, wel netjes, wel beheerst, wel likable. Het is een grote toneelschool waar niemand vrijwillig aan begonnen is. Ik heb vrouwen gezien die zichzelf zo vaak kleiner maakten dat ze bijna uit beeld verdwenen. Meisjes die leerden glimlachen voor, voor ze leerden begrenzen. Vrouwen die hun stem lieten zakken tot hij veilig klonk. Vrouwen die eerst scannen hoe iets landt bij een ander... en pas veel later denken, en hoe landt dit eigenlijk bij mij? Moeders die zichzelf opdelen in duizend stukjes zorg... altijd nog iets dragen, altijd nog iets regelen... altijd nog even door. En ergens onderweg raakt een vrouw kwijt dat zij ook mens is. Geen voorziening, geen servicepunt... geen emotionele brandweer voor iedereen in de buurt. En dan de vrouwen voor ons, onze moeders, onze oma's... Vrouwen die hele levens hebben gedragen zonder taal, zonder ruimte, zonder applaus. Schouders eronder en door. Ik denk vaak aan hen. Aan hoeveel vrouwen netjes kapot zijn gegaan en daar later complimenten voor kregen. Wat was ze sterk. Ja, misschien was ze op. Misschien was ze alleen. Misschien vroeg niemand ooit, en jij dan? Dat breekt me en zet me ook rechtop. Want vrouwen bewaren tegen alles in toch iets van zachtheid. Niet die suikersoete versie die mensen op mokken printen, maar de echte soort. Zachtheid met geheugen, met ruggengraat, met littekens. Zachtheid die weet hoe lelijk het kan worden en toch zegt, ik word geen steen. Dat is vakwerk, daar zouden diploma's voor moeten bestaan. Of minstens een fatsoenlijke borrel. Ik verdwijn niet meer in kleine letters in mijn eigen verhaal. Ik ben hier, met stem, met lijf, met geschiedenis, met humor die soms snijdt, met woede die iets te vertellen heeft... Want woede is informatie. Woede zegt, hier klopt iets niet. Woede zegt, hier is te lang overheen gewalst. Woede zegt, ik ben wakker en ik ga niet meer meedoen aan het toneelstuk waar dit allemaal normaal heet. Ik spreek vanuit mij, met mijn mond, met mijn lijf, met mijn leven. En als jij luistert en denkt, dit is niet mijn ervaring, dan zijn we nog steeds even goede vrienden. Ik spreek vanuit mijn leven, niet namens het jouwe. En toch draag ik een wij met me mee. Die vrouwen die te vroeg leerden opletten, die grapjes maakten om zichzelf veilig te houden, die rustig maar zo vaak hoorden dat hun woede ondergronds ging wonen, die alles voelden en deden alsof het meeviel, die moe zijn, die boos zijn, die zacht zijn, die scherp zijn. Aan jonge vrouwen wil ik zeggen: je hoeft je nee niet op te leuken. Geen lint, geen PowerPoint, geen uitleg in drievoud. Nee is een hele zin. Je grens is geen groepsproject. Je stem is niet te veel. Je helderheid is geen karakterfout. En wie daar ongemakkelijk van wordt, mag dat helemaal zelf dragen. Aan de vrouwen die al langer dragen. Ik zie jullie. Echt. Ik zie wat er in jullie handen woont. In jullie rug, in jullie blik. Ik zie wat er door jullie heen is gegaan. Zonder dat de wereld ook maar even stopte. Jullie zijn de vloer, de fundering. De reden dat anderen nu harder durven te staan. En ons allemaal... Ik ben het zo zat dat respect voor vrouwen nog steeds voelt als iets dat verdiend moet worden. Lief genoeg, mooi genoeg, rustig genoeg, sterk genoeg, bescheiden genoeg. Gebroken, maar inspirerend. Uitgesproken, maar hou het gezellig. Pleur op, echt, wat een circus. Dus nee, ik vouw mezelf niet meer terug. Ik demp mijn stem niet meer omdat ik iemand anders geen spiegel wil. Ik behandel mijn woede niet meer als een gênante bijwerking. Ik leef mijn zachtheid niet in om serieuzer genomen te worden. Ik ben zacht. Ik ben scherp. Ik ben moe. Ik ben wakker. Ik ben liefde. Ik ben grens. Ik ben mens. En als iemand vrouwen weer kleiner wil maken, heel veel succes ermee. Pak iets te eten. Je bent wel even bezig. Want wij hebben geoefend in dragen, in slikken, in doorgaan, in heel blijven. Op plekken waar we hadden moeten breken. En nu gebruiken we die spier voor iets anders. Voor bouwen, voor ruimte maken... Voor elkaar optillen, zonder elkaar uit te gummen. Voor dochters, nichtjes, moeders, vriendinnen, oma's, tantes, collega's. Voor vrouwen die vandaag te moe zijn om hun vuur vast te houden. Voor het meisje in onszelf dat ooit dacht dat stil veiliger was. Onder elke brug brandt vuur. In elke straat, in elke kamer waar besluiten vallen. In elk lijf dat eindelijk terugpraat. In elke stem die na jaren inslikken weer naar buiten komt. Raal, warm, kwaad, helder, levend. Ik steek mijn stem aan, hier, nu, voor mezelf, voor de vrouwen voor mij, naast mij, na mij. En als jij iets voelt bewegen onder je ribben, iets ouds, iets echts, iets dat wakker wordt, hou het dan niet klein, laat het ademen. We zijn hier, we waren hier al die tijd al en worden met de dag lastiger te negeren. Manja Opdam is uh, creatief producent, schrijver van poëzie, proza. En naast haar werk van als spoken word artiesten is ze oprichter van Zinnenzetten. Een educatieve programmareeks waar je je eigen stem in kunt hervinden... en waarin de taal centraal staat. Uh, Manja Opdam is natuurlijk hier in de eerste plaats als schrijver van poëzie... Uitgenodigd en graag jullie hartelijk applaus voor Manja Opdam. Hallo allemaal. Wow, ik ben langer dan ik dacht. Ik dacht dat ik hier zou zijn, maar ik ben best lang. Nice. Um, zo, hoe gaat het met jullie? Wat een debuut. Hallo. Um, ik heb vandaag meerdere stukken uh, die ik ga doen. Um, en ik begin niet met deze die ik nu opensla. Um, maar met een stuk dat ik heb geschreven. Wacht, laat me dit even eerst zoeken. Multitasken kan ik niet. Um, dat heb ik geschreven omdat ik um, een paar maanden terug in de winter... gaf ik een workshop uh, in... Het kader van strijdbare vrouwen. En dat werd een expositie... wat vandaag ook weer opent in, in de Halle. In de Kinkerstraat. Um, en het doel van die workshopreeks... was om meer uh, vrouwenstemmen te verzamelen. Verhalen van vrouwen. Maar ook echt die stemmen te, uh, ja, te verzamelen. En onderdeel te maken van het stadsarchief. Omdat er gewoon heel veel vrouwenstemmen... vergeten zijn geraakt. Um, en... In die workshopreeks uh, heb ik een, had ik een tekst geschreven als voorbeeld van... Oh, je kan een verhaal schrijven over iemand in je leven, maar dat kan je ook weer ombouwen naar een andere vorm tekst. En deze is voor de strijdbare vrouw, een van de strijdbaarste vrouwen, denk ik, uh, die ik ken in mijn leven. En dat is mijn oma. En mijn oma is er ook vandaag. Dus dat is heel bijzonder. Mijn ogen zijn lang niet meer zo helderblauw. Is dat de prijs voor het zijn van een strijdbare vrouw? Mijn handen verkrampt, dromen verlamd. Hoe jij nu leeft is alles waar ik altijd naar heb verlangd. Klagen zou ik niet doen, nee. Heb geleerd tevreden zijn met al het geluk, hoe groot of klein. Wees niet triest wanneer ik je zeg dat ik genoeg heb gezien. Zie mijn kind, ik ben niet suïcidaal. Luister, mijn kind, ik ben aan het eind van mijn verhaal. Je hebt het over strijden en ja, ik heb gestreden. Stroeve strijd strooit onvermoeibaar door mijn verleden. Heb tot op heden niet opgegeven, nee, dat stroomt niet door ons bloed. Ook ik wil geen afscheid nemen, maar vrees niet lang tot mijn laatste groet... ons ontdoet van ons nietig kleine leven. Wees niet bedroefd, mijn kind. Luister in plaats daarvan naar de wind, mijn kind... In de ochtend, laat in de avond, laat eb en vloed, laat de zon en de maan telkens weer gaan om te kunnen bestaan. Waan je niet in zorgen, weet dat na zwaar weer, altijd weer een nieuwe morgen. Dat je na vallen altijd weer opstaat. Zie mijn kind, ik ben niet suïcidaal, ik ben gewoon dichterbij het eind van mijn verhaal. Durf langzaam komma's in te ruilen voor punten, laat stiltes ontstaan. Kan daaraan wennen. <laughs> Stop liever dan dat ik ga rennen. Als je je was maar vaak genoeg was, dus je was lang niet meer zoals het was. Kleuren, vervagen, was net, dromen. Ik zeg je, ik ook. En mijn ogen zijn al lang niet meer zo helder blauw. Je vraagt me of dat dan de prijs was. voor het zijn van een strijdbare vrouw. En ik zeg je, ik weet het niet. En het maakt me ook niet meer uit. Ik zeg je, mijn kind schrikt niet. Zie het verschrompelen van mijn huid. Ik zeg je, mijn kind, ik wist niet dat een mensleven zo luidt van sensaties. Ik zeg je, mijn kind, vergis je niet dat de grootste dooddoener haast is. Daarna komt spijt. Nooit komt er pijn. Nooit komt er pijn. Pijn nooit bedoeld als zonde. Tranen glimmen, ook in het donker, ook van binnen. Zie de wereld van steeds dichterbij. Zoom de wereld naar steeds verder weg. Zelf het heft in handen denken te hebben valt onder naïviteitsverspilling. Bestaat niet tenzij je zegt dat je spijt, dat je haast, dat je pijn nooit komt er pijn. Adem in, diep uit. Mijn kind, geraakt in stiltes zo luid. Adem in, diep uit. Herinner me zoals de morgen die er telkens weer zal zijn. En ik heb dus vaak als ik uh, optreed dat ik een soort van lijn probeer te maken in de tekst die ik dan doe. En eerst dacht ik zo van, oh, daar zie je eigenlijk geen touw aan vast te knopen wat ik heb bedacht. Maar toen dacht ik, jawel, dat heeft te maken met beweging, overal zit beweging in en um, deze tekst schreef ik omdat uh, ik las ergens dat uh, grammatica de versiering van taal is en dat het eigenlijk niet nodig is om taal te begrijpen en toen dacht ik daar ga ik even mee spelen uh, dus ik heb een soort van gebroken taal gemaakt um, dus uh, succes. <laughs> Als water breken op golven onder hem langs en nemen hem mee. Ik voel een stralen van zon mij wakker branden, misselijk maken. De golven komen zoals gaan. Zon altijd volgende maan, handen schrompelen. Heel even, ik denk aan oud. Meer oud worden zoals mijn ouders hebben, zij nooit voelen angst vroeger. Als tijd breken op rotsen, golven klotsen, ik word kotsmisselijk, laten mij dragen. Als willen kennen, moeten jij meer vragen, als willen verdwijnen, als seconden in de tijden. Jij moet op het droge blijven. Hebben jij slapen met lichten aan? Hebben jij ramen open of dicht? Hebben jij voelen hoe wind langs ruisen? Hebben jij voelen wijzers van klokken het zand wegspoelen of spuiten? Zoveel spoelen dat huid weer ontrimpelen weer. Zo'n zon branden, huid verbranden, maar na nog een keer geen zeer. Zoveel spoelen korrels zand maken kastelen breken. Hij noemde mij prinses toen, maar nooit mij kroon gegeven. Nooit mij pijn ontnemen. Nooit voor mij zandkastelen. Mij niet opsluiten, moeten je? Niet wolken in mijn mond, niet dolken in mij pakken af wat ooit vrij voelen. Soms ik zeggen wat ik niet bedoelen. Soms ik niet weten waarom water net als ik oneindig breken. Vragen elke dag zon ons vergeven. Vragen elke dag als God dan iets vergeten. Vragen elke dag prins, waar mijn zand? Kastelen wegspoelen, hij zullen wel niet zo hebben bedoelen. Zoals tijd en zand en stukjes land, rotsen roder, golven gooien mij onder, hem boven, hem onder, ik boven. Rode rotsen zijn mijn bloed of de zijne, laat een tijd ons bevrijden. Kijken mijn handen schrompelen, want ik niet bang zijn, ik niet bang zijn, ik soms niet weten, zijn normaal. Waarom wolken als golven breken, ik soms niet weten hoe stroomlijnen, tijd en wij, waarom altijd lijnen? Le leven zijn geen lijn, leven zijn als rivier, meanderen, scheef wandelen, kromlopen, ik leren omlopen, ontbijten, wolken, wij leggen ze zorgeloos op onze tongen, draaien om elkaar als Fransen, proeven jouw zilte huid, jij de mijne... Hebben geen dromen, daarom hebben geen tijd. Gaan dus niet voorbij. Bewegen in slow motion. Laten de golven komen, de golven, dat zijn wij. En we breken, en we breken, en we breken. En soms ik niet weten wie ik zijn. Herinner mij soms, ik niet weten waarom altijd breken, maar daarna altijd vrij. Laten mij breken, laten mij voor beide tijd, mijn lichaam niet van mij. Onder zon stralen alles, honderd stukjes ik zijn. Reflecteren, al de light. grappig zeg maar als je dan dat luistert of in ieder geval ik zelf dan laat ik voor mezelf spreken uh, dat je dan toch in een verhaal komt en dat het niet meer uitmaakt wat de woorden zijn snap je nou <laughs> dat was mijn eigen ja okay. dat was mijn review over mezelf <laughs> um, en deze um, uh, ga ik niks over zeggen eigenlijk ik hoef niet overal wat over te zeggen ik pel je van me af Laat een lagen los voor wat ze zijn. Niet langer van mij, raken de grond. Ik bel je van me af. Niet eerder verlost, liet je nooit echt gaan. Hield je geheim in een laag onderaan. Als ik een boom, dan jij... Ongepelde banaan. Gevallen, maar niet veel verder dan de appel. Doe een appel op mijn zwijgrecht Als mijn appel zegt dat je hier nog ergens ligt. Hier... Mijn tuin, brakke grond hier, mijn hart in puin, alsof rust ooit binnen chaos ontstond, mezelf zoveel wijs gemaakt. Minstens als jou, wijs ik, onwijs hield van jou, zoveel denkende dat ik nu denk dat liefde nooit van mij was. Schiet me te binnen, mondhoeken van buiten, wortelen dieper, laat niemand binnen. Dikker laat iemand me uitnemen, iets van me nemen, tot ik vanzelf ben vergeten. Wat? Hier, mijn tuin. Hier, mijn puin. Heb al lang alles weggegeven, mezelf niet durven vergeven. Jou even min, want dat moet je verdienen. Plus, dan zou ik je makkelijker vergeten. Verdriet, een pesticid, liefde, een transactie en vergiffenis ook. Als jij slang... Dan ik beet. Ik weet niet of er nog gif is, of je alles hebt verbruikt. Hier mijn tuin, rozenstruik, heeft dorens. Laat maar ermee doorboren. Mijn porien rood doorlopen. Ogen nog op de weg, liet de tijd dood. De wijzers bevroren als jij God. Dan ik uitverkoren. Dus lijden zal ik, huid doorboren hier. Mijn tuin, pelgrimtochten in de krochten van jouw bord. Ik een dame in een spel, jij een wapen in een veld. Hier, mijn veld, voor hetzelfde geld laat ik me omkopen aan jouw onderworpen. Ezel gooit nu steen, ik vrees ooit en voor altijd alleen. Jij en ik, allang niet de same, ik dame. Jij paard, edeldier, maar nooit op een recht pad Hier. Mijn tuin. Kronkelt wat? Jij daar, jouw veld. Als ik jou bel, dan jij verkeerd verbonden. Shibari, mijn toekomst. Oneindige kansen in bolzie verzoend, oneindig dansen. Als ik bal, dan jij voet. Schopt mij het veld in afstand nabij. Misschien liefde was nooit van mij. Misschien als gif op is, slang pas vrij. Misschien als boom groot is, pas afpellerij. Hier, mijn tuin. Verdorde bananenschillen, verorber onze verschillen. In het bijzonder, alles wat we willen, hoog. Laag, hoe wend of keert? We zijn keer op keer weer zo ver uit elkaar, ver bovenin. Ik stuur je een ansichtkaart. Ik pel je van me af. Verdoorde bananenschillen, Verorber alles wat we verschillen. Ik pel je van me af. Op mijn huid nu nieuwe tijdlijn verzinnen. laatste. Sorry. <laughs> um, dit waren een soort van de ademstukjes. En dan gaan we nu naar een stuk wat ik deze week heb geschreven, speciaal voor vandaag. Waarin ik meer boos was. En toen dacht ik eigenlijk oh, dan ga ik het leuk eindigen. En toen had ik dat gedaan. dacht ik, nee, ik kan gewoon boos zijn. Maar toen bedacht ik, hoop is wel ook iets wat nodig is in een tijd waarin er zoveel misgaat. En waarin er zoveel narigheid gebeurt. Dus op die manier denk ik dat hoop beweging brengt. Uh, dus dit is mijn laatste stuk. Sorry, ik liep iets uit, volgens mij. Wat vertellen we de kinderen? Over presidenten die keer op keer opnieuw verkozen? Over de vrouwen die steeds minder? Over heden die keer op keer logen? Over het fascisme dat we opzagen komen. Over jongeren zonder dromen. Wat vertellen we de kinderen? Over aan welke kant we moesten staan. Over de twijfel of er nog een goede was. En over dat influencen een baan. En over hoe zij oorlogen voortaan livestreamden. Over wie er steeds armer. En dat juist over hun rug de rijkste meer verdienden. Over het tekort aan woningen. En hoe normaal we de dagelijkse overstromingen? Over hoe hard ze ook schreeuwden. Wij steeds verder van de natuur, de boodschappen steeds duurder. Over nog acties en één plus één gratis als in onze achtertuin een militaire basis. Over de complete apathie. En hoe dat juist een overheidsstrategie. Over de algoritmes die ons onvrijwillig leerden dansen. Over hoe de jeugd steeds minder kansen. Wat vertellen we de kinderen? Over hoe we onze creativiteit en strijdlustigheid lieten ontvoeren, lieten ons de mond snoeren ter behoeve van overleven in systemen die ons liever kwijt, zodat zij altijd nog rijk. Wat vertellen we de kinderen over vrouwentaxi's in plaats van mannen bestraffen voor hun acties? Over strafwetboeken en wat abortus daar nog had te zoeken? Over de een op de tien mannen die het oké okay vonden om een vrouw te slaan? Hoe we het verband tussen dat en hoeveel vrouwen het daglicht niet meer zagen. Dat zijn er dus één per acht dagen. Wat vertellen we de kinderen? Over hoe we miljoenen pagina's lazen. Daarna ChatGPT raadpleegde voor onze verdere vragen. Over waar ze in Iran de vrouwenlichamen bewaren. Over waar ze in Sudan de vrouwenlichamen bewaren. Over waar ze in Palestina de vrouwenlichamen bewaren? Wat vertellen we de kinderen? Over hebzucht? Over bloedverschiet? Wat vertellen we ze niet? Over gestolen landen en organen? Over opgedroogde tranen? Over alles zien? En doorscrollen? Wat vertellen we de kinderen over... Hoeveel kinderen moesten sterven zodat wij konden leven? Of vertellen we de kinderen over de momenten waarop we wel samen kwamen? Over hoeveel mensen op de straten, hoe vrouwen, queers en mensen van kleur wederom het voortouw namen? Ja, wat vertellen we ze? Over mannen die elkaar aanspraken? Over niet meer wachten, maar strijden. Over schreeuwen in stille kamers. Over ongemakkelijke gesprekken, niet meer mijden. Over de mensen die zichzelf bevrijden. Over de mensen die eindelijk werden gehoord. Over vrouwen die niet alleen het eerste woord, maar ook het laatste woord. Over hoe we vanuit stilstand weer zijn gaan bewegen. Wat vertellen we de kinderen die nog leven? Wat vertellen we de kinderen die nog leven? Wat vertellen we de kinderen? Dank wel. Hij doet het. Oké. Okay. Ja, ik ben even hier gaan staan. Ik durf het op een keer mensen vrezen om dat stapje op te gaan. Uh, dat komt waarschijnlijk ook door dat ene keer dat iemand een enkel heeft gebroken. Ik heb niks gebroken, dus ik kan gewoon doorgaan. Uh, ik wil even een gast verwelkomen. Uh, ik vind het heel bijzonder dat zij hier is. En dat is Jane. En dat is de vrouw van Eddie Woods. Eddie Woods is ook een ruige trofeehouder. Hij is vorig jaar overdreven... Jane, dankjewel dat je hier wil zijn. Oké. Okay. De volgende dichteres... is een hele bijzondere vrouw. Ze is geboren in Parimaribo. Parimaribo is er eigenlijk helemaal niet zo ver. Maar ik ben er nooit geweest. Maar voor mij is het wel heel ver weg. En zij is, even spieken, ja, ik kan natuurlijk zeggen, is een dichter, ze is natuurlijk schrijver, dichter, vormer En wat hier staat, vond ik wel interessant om even mede te delen. Op zoek naar de stiltezones waar taal geneest en waardigheid wordt hervonden, geeft ze onuitgesproken de poëtische, performatieve vorm die er toekomt. Nou ja, dat is iets om over na te denken. En ze heeft pas geleden, nou ja pas geleden, in 2025, is haar een dichtbundel is van haar uitgekomen. De Vogelgrens, bij Atlas Contact. En ik denk dat we daar iets van gaan horen. Bernice Vredzaam. Applaus graag. Goedemiddag. Para Maribo is het. Dan toch maar even. Ja, toch um, ja, omdat de anderen allemaal met een intro kwamen of komen, denk ik dat ik dat dan ook altijd moet. Maar ik heb eigenlijk gewoon zin om uh, te beginnen. Ja. Dus dan ga ik dat gewoon, ik gewoon doen? Ja, toch? ja. Goed. Ik denk dat het namelijk vanzelf spreekt. En, uh, ik ben de hele dag bezig met allerlei woorden en taal met elkaar te vermenigvuldigen en weer af te trekken. Dus ik ga gewoon lekker mijn verhaal doen. Achterwaarts loop ik. Mee aan jouw hand als woorden voorgeleid in een oude taal. Rond op maat. Onrijmend in rijm werd ik klaar uit gedicht geboren. Werd ik af zonder gezicht met een dieper navel. Die drijft in een oneindige nacht. Als de ochtend maar niet wil vallen of blijven hangen in de keel van de haan. Met zijn harige tanden die een vogel is met pruimpit beschoten. Drie maals en de jagende ademen kogel. Die de dag splijt in onder en boven natuurlijk. De wording van geen man en niet wit. Vraagt Sara welk gezicht kan je gapen voor moeder. Je eigen tanden draag je bloot en blakend als een hart zonder tand. Ontzegeld draag jij een vuist. Sta je het af heeft jouw armen langgerekte uitgerekt uitgestrekte naam noem het nog eens nogmaals nog een keer welk gezicht gaap je ja welk vandaag wat is het vandaag wat zet je om in borst en buik wie raken ze aan wat schenkt er uit want zeg Sarah als we er levende kinderen uithalen... leggen we die bovenop wilden met een hartslag. Graven ze uit. Ook al is ze gewend trage doden in het lichaam te dragen... en geesten in haar mond. Er is geen vrouw... die niet de stem van een vorig leven op de tong draagt. Er is geen stem die niet gillend is. Hoe dood je jezelf in plaats van je kinderen... Vind in alle gevallen de doodstraf op de bodem van je handtas. Beter sta je op en druip je uit de weeën die natrappen. Uit de zeedieren die water trappelen. Uit de lange wortels die zich verstoppen tot in het midden van een stadpark. Voor hen die beginnen melk op te zuigen. Hoe die melk door gangen kruipt. En denk aan de garen die je bijeenhouden. Als je niet... Dood wil voordat ze het vermoorden dat wat achter de gare schuil gaat. Het praat, de navel. Het praat op de maat als proza onrijmend fietst langs een sloot met steekwonden. Goed, Saar, dit is een reading. Dit waardeert je geduld en aanhoren. Ook al heb je op dit punt geen idee waar het over gaat, het gaat door mijn lichaam. Dit voel jij in jouw systeem, wat er bij de ander beweegt. Afstand of online verandert daar niets aan. Dit wil in je lijf blijven doorwerken, ook al is het veld al gesloten. Als je geen idee hebt waar het over gaat, dit komt recht uit het hart, dit wil naar een Ander hart oversteken. Een die langer open bleef dan een luchtruim nodig. Dit wil je af en toe een woordenaantal aanbieden. Voor jouw gemak. Voor je boekenkast. Dus dat zegt wat. Meer dan de hand die dit wil schudden, het wil op de schouder kloppen, weerstaat de drang om een volledige omhelzing aan te bieden. Alleen het voor het geval. Jij je daar niet prettig bij voelt. Een hand wil niet persoonlijk worden, ook als de middelvinger diep bij je binnenkomt. Wil niet langzaam loslaten als een draad van je ondergoed die wil vragen hoe die daar is, de cyclus. Op, boven en onder het aardoppervlak. De uitwisseling van de atmosfeer. Het leven in de schoot dragen. Dan de eierstokken die bij de landgrens aankloppen. Nederlandse. Waar kom je echt vandaan? Nee, die, dit wil dat niet doen. Dit wil gelukkig zijn. Bied je een glimlach aan in dezelfde loop die glimlachen teruggeeft. Waarom zou zij je met woorden aanvallen als ze hand kan lezen. En hoeveel microfonen... halen we ons dagelijks open. Dieper naar binnen gaan. Om nog meer... te voelen waar ik eindig... en de andere vrouw begint. Steviger staan. Dit wil niet kwijt over psychische... littekens die je misschien nog... met je meedraagt. Zoals die keer dat je... Zoals die keer waar je, zoals die keer in de oma, zoals toen op het fietspad. Dit gaat daar helemaal niet over. Dit hier wil stilte overbrengen. Stilte is het grootste geweld dat dit kent. Er is vandaag onverwachte zon in Amsterdam en de wolken die de meeste dagen zevende maken. Had je zoiets verwacht, op iets specifieks gewacht? Ben ik gekomen in een zwarte uitleiding tegen een gevangen blauwe lucht? Ik sta hier voor de spiegel. Draai me naakt, zodat je mijn blote kut kan zien wederzijdse objectificering... is een vorm van gelijkheid, vraag ik. Zoek lijven in de stad. Schroef hier af en toe een lichaamsdeel af... en schroei het daar aan de jouw. Zoek in alle dingen vrouw. Neem wat vrouw mee. Neem wat kleur mee. Schroef het af. Neem het mee als deel van de humanisten op je reading. Humanisten lezen voor... Gaan zitten in een leeszaal omdat het lezen precies daarvoor bedoeld is, vrouw. Zodat je antwoord hebt op de nieuwe collega die jou hoort praten en besluit dat je geboorteplaats ergens... Wit moet zijn. Besef dat je geboorteplaats dat niet is... maar je woonplaats wel. Of de jongen op de kermis... die zich had verkleed als een vlieger... en je recht in je ogen zegt... wat ruimt erop? Kikker. Of de vrouw achter de toonbank... in een ketenwinkel... in een witte woonplaats... die op zoek is naar een groepje... verdachte personages... en graag je identiteit zou zien... Vrouw, en je ingestudeerde tekst wil horen, vrouw, of de lift van de obesitaskliniek, waar de dikke mensen bij jouw aankomst even pauzeren, ook al zeggen ze: Kom binnen, er is ruimte genoeg. Of de politie, die jouw zonen nooit op hun woord zullen geloven, niet kunnen geloven, als een zin uit een overlijdensadvertentie, of onvoldragen leestekens, leeftekens, lichaamstaal. Dat jij achter een kassa staat en hen boeken verkoopt, niet kan geloven dat je daar staat en de lichaamstaal gezelschap houdt en ze van het land houdt waar je woont, niet geloven dat je hier staat. Dat je in die identiteit, waarin staat gekerft, waar je navelstreng begraven ligt. Waar je nu blubber kookt en drinkt, daar waar het nageslacht haar iris toont om de schulp veilig en vertrouwd te houden. Jij bent de oermoeder, wat doet het met jou? Assedant, kleurling, vrouw, kruip je nog? Wat moet je hier wat doe je hier zonder je richting aan te geven? Wat doe je hier zonder richtingsgevoel? Wat doe je hier zonder knipperlicht uit je schulp? Wat doe je zonder het deinen van dijen? Wat zou je hier doen zonder bloedingen? Die de baan rond de maan vrijmaken voor weer een dood kind ergens. Langs de rivier, langs de zee. Van daar tot hier. Van de rivier tot de zee. Zullen we vrij zijn. Want wel is geprobeerd geboren te worden. Gaan de rechten van de mens over hun eigen ademen. Het hartritme. Het verplichte luchten. Omdat de mens dit nooit bepaalde. Of ooit bepaalde. Dat wij vrij zijn om te voelen en te ademen. Met de moeder richt ik het kind op. Alsof met hout. De bomen. Als je nat gaat, ben je verloren, tenzij je je uit de verdrinking rekt. Zoveel duivels houden één ziel bekneld. Hoe goed ken jij de regels waarin je sterft als een dan vrouw? Dank je. Net. mijn zwakke plek. Uh, Sandja Sandjana, dat is een naam die kan ik wel uit mijn hoofd. Dat is een mede trofeehouder van de Ruichoort Trofee. Dat is uh, Yvonne heeft er een en ik heb er een. En Kato Fluidsma en Sandja Sandjana heeft er een. En zij uh, wordt begeleid op de gekzak, op de accordeon door Louise van der san Baghuizen. Daar moest ik even blijven. voor. Louise van der san Baghuizen. En Sandjana komt van oorsprong uit India, is klassiek geschoold... en uh, heeft daarna over oh, de hele wereld met allerlei grote, belangrijke formaties uh, gewerkt... Uh, muziek gemaakt... En uh, ja, ik ga hier niet aan, aan name dropping doen, maar het was inderdaad een achterwaardige rij. Zij uh, is op een gegeven moment via India, via het uh, Amsterdamse Ballongezelschap, terechtgekomen in Ruigeort en sindsdien een, uh, ja, een fantastische uh, huismuzikant hier in de kerk, maar dus ook overal elders. En uh, ze heeft enorme kennis, moet ik even een spieken. Jazz, blues, samba. Ze heeft met haar eh, muziek, energie, ze kan alle kanten op. Ik ben heel benieuwd wat ze vandaag gaat doen. Ze, het, is, het is erg plezierig. Elke keer weer om naar Sanja, Sanjana te luisteren. Ik ben benieuwd. Ja, je bent er al. Je bent er. Jullie zaten op mij te wachten. Oh jee. Kijk, ik, ik dacht, die staan in dat kamer. Oh komt van de jij komt zo. Uh, maar dan heb je deze Ja, Namaste, I'm from India you all know that right and I've lived here for a long time and I can speak Dutch to get by but when I sing I like to sing in my mother tongue which is English not exactly but you know that's that's the language that I dream in so that that should be my mother tongue so I um, a very warm hug to all you wise beautiful and kind women who have gathered here today we know that it's uh, Women's Day every day, don't we? But it's it still is great to um, come today to, together to you know celebrate all together in one place and a place as beautiful as the church in Raikhod. So wonderful to see so many of you over here. I come from India, where a woman is celebrated as Adi Shakti, or the Goddess of Creation, by some, and Mistreated by some others, such as life. So I'm going to sing um, a little piece, uh, which is dedicated to Goddess Saraswati, who's the goddess of all wisdom and knowledge and power. And she's a goddess. That we need some feminine energy in the world today, don't we? I mean, look what's going on. So yeah, I'm going to invoke and invite her to come here, and then, and then we'll go on further. Sharada Vidya Dani Bhavani Jagarjanani Tukharani Haraparvati Sharda. Sharda is another name for Saraswati. Every goddess and every god has multiple names, which makes it so rich and so beautiful. So, Sharada Vidyadani, she who gives knowledge. Dayani, she's very kind. Jagajanani, she's the mother of the universe. Dukha -harani, she takes away all our troubles. Jwala Mukhi Mata, she breathes fire as well. Saraswati, Sharada. Da vidya dani dani jaga janani dukha rani saraswati shara Kije Kripadrishti, Seva Kapar Apane Please be kind and cast a benevolent eye upon this, your devotee Kije Kripadrishti, Seva Kapar Apane Kamalasani Seta, Narayani Seta Seta Akini, Seta Darshini Jwalamukhi sharada. Please have a benevolent eye and give us all your beauty and your power and all your energy because we need it right now. So come to us Saraswati. Kije kripa kripadrishti Seva kapara apane kije kripa kripadrishti SIVAKAPARAPANE NARAYA NI SETA KAMALASA NI SETA AKINI SETA ashwini, JVALAMUKI SHARADA VIDYADANI havani jagaj jalani dukha mata saraswati sharada Thank you so much, and I'm, uh, this is my very dear friend uh, Louisa, Bandhasan Buckhausen, she has an amazing name as well. And uh, she's been going through some, um, let's say, emotionally charged times uh, recently, and uh, so I said, why don't you just come with me and see this, feel all this beautiful feminine energy, because she just lost her mother, which is one loss of feminine energy, but look, Look at the gathering, all these wonderful women, you know. So I invited her to come and play some uh, ha accordion with me. So please welcome. I just um, want to say I'm really grateful to be here. My mom died 10 days ago, and I was able to be with her all through the whole process. And this is my first day out. This is one of my very, very best friends, my sister. And she took me out and, and, yeah, it couldn't be better than to be in this female energy of mother, child, positive energy. Thank, Thank you so, so much. Hug. I'm going to tell you what the next song is about, okay? So, we women who are mothers know what it means to bear children, hold them in our bodies for nine months and nurture them all their lives. We therefore would never wage wars where we would have to send them to their imminent deaths. We are the true upholders of peace. Put an M for mother behind war and then you get warm. War plus M is warm. It's like a warm hug. That is why on this hour day, when the world is trembling with the onset of war and violent aggression, I sing to you the adaptation of Saint Francis Assisi's prayer, written in the 12th century, but having a great relevance to this day and forever. Let me bring pardon Sweet, sweet pardon Where there is darkness Let me bring light Where there is sadness Let me bring joy. Let me bring. instrument Of peace where there is hatred, let me so know. I want to be an instrument of peace. Where there is hatred, let me so know Where there's despair, let me bring hope Where there is injury, let me bring pardon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 I want you all to join me singing Joy, okay? Joy. I think we'll make three bits. So you sing Joy, Joy, Joy, joy. the middle section. Joy, joy, joy, joy. Got it? I'll sing it one more time with you. Joy, joy, only the middle section. Joy, joy, and what are you singing? You're singing joy. Joy joy joy. Joy. This section. joy, joy, joy, joy, joy, joy, Everybody keep their parts. joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy Joy, Joy, Joy, Joy Where the despair Let me bring hope Where there is injury Let me bring pardon, joy, joy, joy, joy. Let me bring hope where there is injury. Let me bring pardon where there is darkness. Let me bring light. Last one where there is sadness. Let me bring joy. Dankjewel, Sandjana en Louise van der San bachhuizen En uh, we gaan nu eventjes... Een, uh, na Samantha, Kemna, Manja, Opdam, Bernice Vreedzaam, Sandja, Sandjana, Louise van San Bakkenhuizen. Een korte pauze houden. Echt kort, gewoon als iedereen een drankje heeft. of uh, iets heeft gerookt, net wat je, wat je nodig had. je natje, je droogje. Uh, dan gaan we meteen weer verder. met Mirjam Elias, Sole Rizade, Tosca Nittering en Kato Fluitsma. Dus ik zie jullie hier zo meteen terug. Kijk je